In de kanaaltunnel is vanochtend het lichaam van een migrant gevonden. Hoe hij is omgekomen is niet bekend. Wel is duidelijk dat de migrant naar Engeland wilde reizen. Vanwege het onderzoek ligt een deel van het treinverkeer in de kanaaltunnel stil. Passagiers moeten rekening houden met een paar uur vertraging. In Frankrijk is zondagnacht ingebroken bij een wapendepot op een militaire basis in de buurt van Marseille. Volgens Franse media zijn er in elk geval een voorraad granaten en zo'n 200 elektrische ontstekers meegenomen. Mogelijk is er nog meer gestolen. Het leger heeft geen idee wie er achter de diefstal zit. Volgens de krant Le Parisien bestaat de angst dat de explosieven in handen zijn gekomen van terroristen.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 Gedaan met de warme dagen, maar eh, er komt weer mooi weer aan hoor. Eh, het weekend wordt weer prachtig. Er is wel een strandexploitanten. Eh, Zit niet met je hoofd eh, in de put, zullen we zeggen. Haal je hoofd uit de put. Neem even een plons in de branding. Kan een beetje bewolking is het ook lekker in de zee, hoor. Nu deze temperatuur dat lijkt me best lekker. Ja. Volle verband hier nemen. Al je geld op de zandbank, niet op de Griekse bank, want dat gaat niet goed. Ja, wat mij betreft, uh, luisteraars. Daar is hij weer, hè? Shackle ik wens u allemaal een smakelijke lunch natuurlijk. Ga we weer een lekkere muziek voor u draaien, dat is de bedoeling. Lokaal nieuws, rond de klok van half 1 en half 2. En natuurlijk probeer ik straks contact te krijgen met Joop van Est. Dat is gisteren niet gelukt, waren gisteren wat technische problemen hier. Ik zei onze provider, ik ga de naam niet noemen... want dat zou weer een beetje negatieve reclame voor de provider zijn. Nou, dat wil ik ze niet aan doen. Maar in ieder geval internet weigerde en zo. Of nou weigerde, maar haperde. Telefoon deed het niet. Ik maar bellen, te Ik werd ook gebeld, dus ik nam op. Geen geluid. Arme Joop, die zat ook uh, bij zijn telefoon en dacht van... hé, hey, hoe kan dat Nou. Alles is mogelijk in Nederland. Ook dat de telefoon het niet doet, ja. De harde realiteit van het leven is dat. Maar luisteraars, om een tequila sunrise... dan heb je daar helemaal geen erg in. Ik moet eigenlijk zeggen, tijdens een tequila sunrise... Zo met de, als de zon opkomt en dan al de tequila, dat is maar geen goed plan hoor. It's another tequila sunrise. Staring slowly across the sky. I said goodbye. plan to try The days go by It's another today. Ja, goedemorgen, Omi Joop. Leuk dat je er ook bij bent. Omi Joop is natuurlijk een trouwe fan van Zienfam Zandvoort. En we gaan even lekker swingen. Dat doen we met... Uh, ja, Jimmy Smit. En we gaan naar dat zonnige uh, uh, kantje van de straat. ik ga hem speciaal voor Anita Duijf. Ik weet dat zij een eh, fan is. Ze doet er eigenlijk niet voor onder, hè, zal ik maar zeggen. Maar, maar in ieder geval... Eh, je hoort Jimmy op de achtergrond, eh, Anita. Dus, eh. Mm-hmm. Thank <laughs> you. Jimmy Smit met Bent, een lekker swingend nummer aan het Sunny State of the Street. Maakt niet uit of het nou bevolk is in Zandvoort. Wij maken er gewoon een, een zonnige, zwingende dag van Hierbij je hem in Zandvoort. Ik draai het speciaal voor Anita Duiven. En ik zei het net al op Facebook tegen Anita. Ja, het zit hem gewoon in onze naam. Hè. Die Duiven die zijn allemaal eh, gek van muziek, allemaal muzikaal. En Anita die speelt er zelf ook heel verdienstelijk. En ik hoorde net dat ook haar vader eh, heel verdienstelijk heeft eh, gemusiceerd zeg maar... Uh, nou, ik zou er elke nacht naar kunnen luisteren, luisteraars. Een hele nacht lang, all night long. We gaan even naar Tropische Waarden met Lionel Richie. the music play on, they on, they on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, karamo, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, karamo, fiesta.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 In, in het dorp van Zandvoort in de Kerkstraat. Midden in de Kerkstraat. En op het plein ook. Op het en zo. Gewoon uh, all night long dancing in de street. We go, we go, we go. luisteraars Net zo makkelijk. Ik heb hem live gezien hoor. Lionel Richie. Ja, ja. In het Gelre Dome in uh, Angham Samen trouwens met Alain Clark en uh, vader Deen. Tijdens uh, de populariteit, uh, nou, het is nog steeds populair, maar van het liedje Father and Friend traden ze op uh, in de show van Lionel Ricci, Samen trouwens ook met Treintje Oosterhuis. Echt de moeite waard hoor, fantastisch. Maar ja, denk Clark, waar ik jaren mee gewerkt heb... Uh, uh, uh, in de band uh, Dukes of Soul... en uh, vroeger ook, want de Soul for Blues quality... ja, die man verdient het gewoon, want het is gewoon een rasartiest. En zijn zoon natuurlijk ook uh, fantastisch. Ik heb zelf ook een zoontje wat zingt, wat is, dat is heel leuk. En uh, die ga ik ook even laten horen, Sven Duif. Hij is hier 17 lentes oud, 17 jaar oud... en dan zingt een liedje van Michael Bublé. Even measure it. Nou, u heeft hem misschien ook nog niet ontmoet. Gaat misschien wel gebeuren binnen Hort. I'm not surprised, not everything last. I've broken my heart so many times. I stop, keep on track. I talk myself in, and I talk myself out. And I'll get all worked up, and then I let myself down. And I tried so very hard not to lose it. And I came up with a million excuses. I thought of every possibility oh. And I know someday that it'll all turn out You make me work so we can work to work it out I promise you, Keith, and I'll give so much more than I'll get oh. I just haven't met you yet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 Somehow I know Give so much more than I can. I just haven't met you yet. So do they, they know. I just haven't met you yet. Zwen Duyf, Heaven met u yet. 17 lint is oud hier. Hij is nu inmiddels uh, 22. En uh, ja, uh, Hollandse talent heeft hier aan meegedaan. natuurlijk George on my mind. Die gaan we straks draaien. Maar dat, dat is een heel ander verhaal. Ik wilde vertellen dat uh, Sven heeft meegedaan aan de Talent. Talent. Was door en zo. Maar is weer uitgeloopt voor de live shows, Heel vervelend. Maar in ieder geval, uh, hele positieve commentaren van Gordon en Chantal Janssen en uh, Ben Garrity. Onze Engelsman Ben Garrity. Die zei van, uh, you, got, you are very talented. Uh, don't waste your talents and take singing lessons. Uh, adviseerde Sven. Dat hij zangles moet nemen. Nou Sven gaat uh, en ook nog naar het ziekenhuis deze uh, maand. Want ja, zijn omvang dreigt een beetje uit de hand te lopen. En daar kan hij helemaal niks aan doen. Want hij heeft gewoon een, ja, een, een stofwisselingsprobleem. En nu wordt hij geopereerd. Ik had een maagverkleining en een omleiding en zo. En, uh, ja, dan hopen we dat dat zijn carrière nog meer te goed zal doen. Want ja, hier in Nederland is het wel nou zo. Ook al zien je nog zo goed. Je moet er ook nog een beetje uh, uh, goed uitzien. Hè, voor de... Ja, maar met name natuurlijk voor de jonge meiden. Dat, dat, dat zal het allemaal wel zijn. We gaan zo naar het nieuws luisteren, maar... Uh... Wie, wie, wie, wie wil nog koffie? Ja, lekker, lekker. Hi, la, gaan we een koffie. Dan gaan we even luisteren naar Brian Allender En uh, die zingt It Must Be Love. En dat heeft hij gepikt van Labi want die zong dat ook altijd. I do. Zijn. Ja, dat klopt. Er is een e-mail of maar er is ook uh, regionaal nieuws. En dat is altijd zo, ge gebruikelijk rond de klok van half 1. En natuurlijk ook weer om half 2. En dan gaan we even naar luisteren met de. Ja, met de. Duyf. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Charlotte Duyf.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 Volgende week hebben we waarschijnlijk redelijk Hollands zomerweer met regelmatig zon, soms een bui en maxima tussen de 20 en 25 graden. Nou, best aangenaam dus. Tot zover het weer bij in zandvoort Ja, dat was, dat was het weer. En daar nou, nou wou, nou wou ik er eventjes een kreet achteraan gooien. Uh, deze kreet wou ik achteraan gooien. De groot kan die radio wat zacht. Nee, die radio kan niet zachter, uh, dik, Want uh, we hebben net even dat Niels moeten, moeten horen. Ja, ik ben een klein beetje meelig, Luisteraars. Niet griezmelerig. Helemaal niet Griesmelerig. Dat laat ik aan uh, normaal over. Ik zou zeggen, doe normaal. En uh, schakel Roan hersen ook in. Willem. Willem Bruist. Met griezmeel. Willem, deze is voor jou, man. En vooral de medeluisteraars. Ik weet niet hoeveel mensen er meeluisteren bij jou. Ja, allemaal van grizzmeel. In oktober, maar vindt normaal. In het ritme dat begint, ieder dag, 1, 2, 3, 5 te heuren in de wind. Het festival, de mattini en de snor en de grasstof komen zin. LP, maar een alblief in de groep. We lopen op hier weer een prijs de muziek. Maar zoals een brandstof, zo is het publiek. Ja, voor Willem Ruijs. hè? Zo was dit Rohan. Ik heb zelf een zoon die gewoon heet. Wat leuk, hè? Alleen die kan niet zingen. Ja, dat is natuurlijk een ander probleem. Ja, dat kan Gries, uh, Gries. Roel, vind Roelvink ook niet. Gries, Roelvink kan ook niet zingen. Dus. <laughs> maar de Gries van uh, Normaal, dat vind ik normaal. Dat, dat vind ik toch wel weer normaal klinken, toch? Ja, dat klinkt helemaal normaal. Dus dat is, uh, was helemaal goed, Willem. Bedankt voor je verzoekje, man. Ik heb er, ik heb er echt van genoten. Van, uh, nou, uh, wat, wat, uh, wat, uh, wat gaan we nou doen? Uh... Tjure, jongen, ben ik daar helemaal voor van huis gekomen? Ja, daar ben je helemaal voor van huis gekomen. Het was een hard days night, dat moet je toch weten, verdorie. We, It's been a hard days night. And I've been working like a dog.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 You know I feel alright. You know I feel alright. Hey, the ja, lekker, Harry. Zet daar meneer. Komt helemaal goed. Luisteren, mensen. De Beatles natuurlijk. Ja, zijn er nog maar twee over. John Lennon helaas vermoord. En George Harrison. Ik heb me laten vertellen, luisteraars. Die is uh, gestikt in een bitterbal. Ik vertellen dat Willem Bruis, die hier natuurlijk er eh, s'nachts wel eens het programma presenteert van, eh, ja, van midden nacht 12 uur tot s ochtends 7 uur, dat hij helemaal alleen maar eh, in leven wordt gehouden hier met bitterballen. En koffie. Ook oh, koffie ja, koffie ook. Ja, Willem, neem me niet kwalijk hoor, maar ik ga even een nummer draaien voor mijn meisje. Ja, dat is een mooi nummer zongen door Oscar Harris en uh, Yvonne die vindt dat Oscar mooier zingt dan uh, Tommy Jonas. Ik heb het, bij het uh, over het groene gras in onze achtertuin de old hometown looks the same as I step down from the train. And daar to meet me is mijn mama En papa.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 Four gray walls that surround me. And I realize I was only dreaming. There's a guard for there's a God and there's a shadow for a rate. Arm in arm we will walk at daybreak. And again I'll touch that green, green grass.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 Right, so not to show Now something in my soul just cries you oh. Lobo. Baby, I want you to want me. Ja, Lobo. Ja, ze ook hitjes als me and you and het dog named boom Maar ja, die hond is dood, dus die draait me niet. Als nou, ze verhaal die gasten. Lobo. En aan de telefoon een bobo. Of niet? Ja, goed. Ja, spreek je mee? Ja. Dat is logisch. Dag, bobo. Ja. Daar ook. Hé, Willem, jongen, wat leuk. Uh, dat is een, uh, een, uh, toch wel weer zo'n 15 dagen, 16 dagen geleden. Dat ik jou voor het laatst heb sproken. gesproken. Gesproken? Yeah. Ja. Nee, uh, hoezo? Nou ja, dus, dan, dan, ik ben eenmaal op vakantie geweest. En ja, uh, jij bleef, jij, jij woonde niet meer jij bleef hier. Ja, ik, uh, weet je, ik, ik zat naar je te kijken en ik denk, nou, hebben we hebben nou een nieuwe medewerker bij CFM, een nieuwe collega, wat is het nou? Ja, het is een nikker, hè? <laughs> Heet, ik uh, ik heet, weet niet wat het is, maar je ziet er weer gezond uit zo. Ja, hij is gewoon een jongen met een bruin leven. Zo moet je het gewoon zien, toch? Ja, ja. Dat, doe dat doe ik liever geen uitspraak meer. Hé, hey, hoe kom je nou, nou zo'n fan van Rowan Hezen, man? Want is, uh, dat verbaast me Ja, bitterbal. Betekent dat echt bitterbal? Rowan, Rowan, dat, is, uh, ja, dat, dat betekent bitterbal. Dus als iemand zijn kind Rowan noemt, dan noemen ze zijn kind eigenlijk bitterbal. verdorie. Nou, dat is maar goed <laughs> <Ja>. <laughs> Maar goed dat ik, hij het ja, ja, niet ja, hoort. Ik jaag je op de kast, hoor. Nee, <laughs> hey hoor, Rowan, Rowan, Rowan is een, een, volgens mij voor oorsprong een Ierse naam. Robin. Uh, Rowan. Rowan, ja, Rowan. yes. yes. Rowan, En later inderdaad, dan later gaan ze de, een paard en een pistool bij, en een geweer bij. Dat heet heette Row Hyde. Oké, okay, oké. Okay. Weet je nog, weet je nog? Ja, met, met, met, met, met, met uh, hoe heet die, Hors, hè? Hors, toch? Nee, dat was Bonanza. Oh, dat was Bonanza. Ja, dat is familie, ja, hè? Dat ben is, ik al, hè? <laughs> dat is familie, hoor. <laughs> ik weet niet wie het weet. Ja, maar die kennen elkaar maar, gewoon. Ja, dat zal het zijn. Ja, allemaal wild in het Westen. Hé, hey, luister Willem. Uh, jij hebt de afgelopen week, geloof ik, was dat? Of, of is dat alweer een week daarvoor? Weet maar heb jij weer een nacht gevuld hier? Hè? De nacht van de Bruisende Rock. Ja. Uh, inderdaad. Had je hier ook al aangetrokken? Uh, <laughs> ik heb een kilt. Een kilt had ik aan. Ja. Kilt. Ah, en, en ik had uh, blauw licht, uh, uh, nee blauwe folie over de lamp heen geplakt, dus de lijntjes van de keel die, die accentueerden enorm nooit. Ja. Nou, is... heb ik maar door de Zandvoortse politie laten vertellen, die hebben de grootste mogelijke moeite gehad... om hier de tolweg uh, zeg maar af te sluiten voor al die gillende vrouwen die hier voor de deur stonden. Ja, vrouwen en doedelzakken. <laughs> <laughs> nee, maar de nacht ging uh, geen fantastisch. Ja. Uh, ja, dankzij die koffie allemaal natuurlijk, hè? Ik heb uh, heel veel koffie gehad. En inderdaad, ik hoorde uh, op de radio dat ik uh, dus de helemaal draai op bitterballen. En uh, ja, daar zit uh, wel een kern van waarheid in. Ja, want, maar hoe kwam je in die bitterballen? Want die, je, je, we hebben hier geen frituur in de studio, toch? Nee, dat klopt. Uh, maar je hebt misschien eens gehoord van, uh, van, van, van uh, je merk Oma. Of Oma's Beste. ja. Uh, en die, die maakte een bitterballen, kroketten enzovoort. En mm -hmm. uh, die oma die had er dus voor gezorgd dat er dus, uh, aan de tolweg een doos stond met scharrelbitterballen. En die dingen gingen vanzelf de studio in. Is het niet geloofd. Is, ik... Scharrelmele, dat is nieuw. Ik zit, ja? ik zit helemaal genageld op mijn kurk nu. Van verbazing. Ja, is... <laughs> <laughs> ja maar de rockdag ging, ging fantastisch goed. En, ja. uh, daar ben ik ontzettend blij om. Um, oh, Willem wat vervelend. We, ik, vervelen? we ik, hebben nog een ja, halve minuut en dan komt, ja, komt het nieuws er al en de reclame komt alweer door, verdomme. Ik zal heel snel zijn, heel snel zijn. Ja. 30 en 31 juli, de nacht van de zinderende zomer. Hij zit eraan te komen. 30 op 31 juli. Juli, de nacht van de... Ja, met de hu in de maand. De hu van, van, van Leo. Toch? Uh, ja, ja, ja. Geen juni. Ju de L. Hij ja, praat met een me accent, hè? Oké, okay, man. Nou, uh, blijf nog even hangen. We kunnen zo nog wel even doorlullen, gewoon uh, uh, buiten de uitzending om. Maar we gaan eerst uh, naar reclame, nieuws en reclame. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van E.